Het geed op meerdere beleidsvelden vraagt om creatieve invulling en nieuwe impulsen. Dat noemt dit college blijkbaar een ambitie. Logische vraag is dan, waarom is die door vele uitgesproken ambitie niet opgenomen? En het antwoord is: het toch een beetje ontluisterend. De ambitie van 1 derde provincie naar 2 derde provincie is niet zo letterlijk in een beleidskadetransitie, juist zoals het stand voor 2013 opgenomen. In feite zegt het college. Dat een ambitie pas een ambitie is als dat in een beleidsdocument is opgenomen. Dat iedereen het heeft uitgesproken. Telt blijkbaar niet. En dan moet je het ook niet opschrijven als ambitie. Houd maar lekker vaag. Dan kun je hier ook geen bijland vallen. Om de door velen gewenste ambitie vast te leggen, zullen wij hierover een amendement indienen. De zelfverstedenboukundige ontwikkelingen. De raad heeft tweemaal een amendement aangenomen waar de college de opdracht heeft gekregen te komen met een onderbouwd voorstel over de maximale hoogte van de reserve stedenbouwkundige ontwikkelingen conform het bepaalde in punt 14 van de financiële beleidskaders. Omdat het college dat voor de tweede keer niet heeft gedaan, dachten wij een handreiking te doen aan het college door voor te stellen aan het financiële kader toe te voegen dat de maximale hoogte jaarlijks door de raad zal worden vastgesteld, zodat, het telkens, zodat er elk jaar speelruimte overblijft. Nogal arrogant negeert het college dit te zegt. wij hebben expliciet een ondergrens voor, voor deze reserve opgenomen. Maar daar hebben wij bij die twee amendementen niet om gevraagd. We hebben gevraagd om een bovengrens. Wij zullen daarom opnieuw en we mogen hopen voor het laatst een amendement daarover indienen. De algemene reserve. Dezelfde houding zien we bij de discussie over de maximale hoogte van de algemene reserve. Bij de voorjaarsnota hebben wij een amendement aangehouden... zodat het college daar nog eens naar zou kunnen kijken. Toen is door de heer Beerders van OPZ nog ingebracht... een onder- en bovengrens van de algemene reserve niet te vertalen in een bedrag... maar in een percentage van de begroting. Daar hadden wij ook wel oren naar. In de begroting komt het college daar echter nooit meer op terug. We hebben een bandbreedte van 5 en 6 miljoen aangegeven... en daar moet u het maar mee doen. Ook dat is niet waar we om hebben gevraagd. De vraag dan op, komt dan op van waarom stuurt het college willers en wetens aan op confrontaties met de raad? Of denkt het college als erop aankomt zal de coalitie ons toch wel steunen? Wij gaan over die algemene reserve geen amendement indienen maar komen daar later nog wel op terug. En hopen in overleg met partijen toch te komen daar waar we naartoe wilden. De strategische investeringsagenda. Er worden veel woorden gewijd aan de strategische investeringsagenda. De uitwerking is notitie volgt dit najaar, zegt de college. Volgens mij zitten we al heel in dit najaar, maar we hebben nog niks gezien. Tegelijkertijd vliegen de investeringsmiljoenen ons omdoren. Tussen de 50 en de 100 miljoen tot 2025. Of we daarom maar even 6 miljoen als bestedingskader voor uitwerking en invulling willen definiëren dat vervolgens kan oplopen tot 10 miljoen. En of we dan van die 6 miljoen dan ook nog eens vast 4 ton... als onderzoeks- en uitvoeringskrediet voor 2017 en 2018 beschikbaar willen stellen... zodat de college uitgaven kan doen voor de onderbouwing en uitwerking van die investeringsagenda. Wij willen u graag geloven met deze ambitie. Maar het voert te ver, zonder enige concretisering op bedragen vast te leggen... en kredieten beschikbaar te stellen. Laat de Raad zich eerst maar eens buigen over de aangekondigde uitwerkingsnota... Vooraleer we dit soort bedragen gaan goedkeuren. Over de strategische investeringsagenda... u raadt het al, zullen wij daarom een amendement indienen. Financiële kengetallen. We hebben gevraagd naar de grote verschillen... in de financiële kengetallen tussen de begroting 2016 en 2017. Het college antwoordt... in vergelijking met de voorjaarsnota 2016... wijken ze minder af. Dat mag zo zijn... Maar ook dan constateren we grote verschillen. Verschillen in de netto schuld van gemiddeld 17%. In de solvabiliteit van gemiddeld 7%. Afwijkingen in de algemene reserve die belopen tussen de 5 ton en de 2,3 miljoen. Dat zijn voorwaar geen geringe verschillen. Maar tegelijkertijd ontleedt het college aan die cijfers die ze presenteert. Een heleboel zaken aan dat wij op de goede weg zijn. En wat hierbij het meest in het oog springt, voorzitter, is het feit dat 2015 toch al een tijdje achter de rug ligt. Maar dat de cijfers uit de begroting 2017, die terugkijkt ook naar 2015, desondanks sterk afwijkt van diezelfde cijfers, cijfers uit de voorjaarsnota. Hoe kunt u dat verklaren? Het investerings- en nieuw beleidsplan. En u heeft in de gaten voorzitter, wij kijken telkens vooruit he, in dit verhaal. In tegenstelling tot anderen die maar achteruit kijken en zeggen van hoe goed het allemaal was. Uh, het investerings- en nieuw beleidsplan. Gezien de financiële perikelen bij de Zandvoers- en zullen wij een amendement indienen over de investeringen van de ZHB 2017. Overzicht inkomensoverdrachten. <kijkt> Ik viel bijna van mijn bestand een beetje op Mallorca... toen ik Porteveijhouwer-Bluis in de begoningscommissie hoorde oreren... over de lijst van inkomensoverdrachten. Die lijst zou de raad niet vaststellen, zei de Porteveijhouwer. Die bedragen staan in de verwerkt en that's it. Hoe komt u erop? Nou, blijkbaar hebben gisteren ambtenaren hem alsnog ingefluisterd... dat dit toch echt een bevoegdheid van de raad is... en heeft hij die lijst alsnog in de memorie van antwoord opgenomen... Het is tegelijkertijd ook grappig, want als er in het verleden naast GBZ één partij is geweest die uitgebreid stil stond bij de subsidies, dan was dat wel het CDA. En wie was daar ook alweer de financiële man? Amtelijke samenwerking. Wij steunen het besluit over de ambtelijke samenwerking, een traject dat het vorige college in gang heeft gezet. Wat wij jammer vinden is dat in het hele proces geen goede ruimte is gecreëerd voor daadwerkelijke participatie. Natuurlijk, het gaat feitelijk over bedrijfsvoering en dat is een uitvoeringstaak van het college. Maar het is tegelijkertijd een exercitie met een hele grote impact. Er zal dan ook veel geïnvesteerd moeten worden in de communicatie hierover. Door dit besluit komt Zandvoort Ruimer in een nieuw ambtelijk jasje te zitten... En wordt de kwaliteit van dat jasje ook nog eens aanzienlijk verbeterd. Ongetwijfeld zullen er ook wel scheurtjes in het jasje komen. Maar een goede kleermaker kan dat onzichtbaar stoppen. En voor een vlekje is er de stomerij. Met de verwachting dat er in de toekomst nog meer uit Den Haag richting gemeente komt... hebben we, Meneer denken Tone. wij... Meneer Tonen, bent u aan het afronden? Ja, daar ben ik, uh, zullen goed zitten, want ik heb nog uh, vijf... Hoeveel pagina's olden. heeft u nog? Vier regeltjes. Goed. Nou... Dan stop ik onmiddellijk met u te onderbreken. Met de verwachting dat er in de toekomst nog meer uit Den Haag richting gemeente komt... ...hebben wij, denken wij, een toekomstbestendige stap gezet. Toekomstbestendig wat dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers betreft. Maar ook toekomstbestendig wat de bestuurlijke zelfstandigheid betreft. Voorzitter, alles bij elkaar opgeteld komen we tot een mager zesje als rapportcijfer... Maar mogelijk dat met behulp van onze amendementen dat nog naar 6,5 of 7 getild zou kunnen worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tonen. Ik kijk even rond. Behoefte aan een vraag of een opmerking? Dat is niet het geval. Dan gaan wij tot slot naar de laatste partij die zijn algemene beschouwingen hier met u allen en de luisteraars thuis gaat delen. En dat is Sociaal Zandvoort, meneer Paap. Aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, zoals uh, PvdA uh, en sociaal Zandvoort onderschrijven elkaar uh, algemene beschouwing zoals de heer Tonen uh, dat net verwoordde. Voorzitter, sociaal Zandvoort wil als eerst het college en ambtelijke afdelingen bedanken voor deze aardige begroting. Ook voor de komende jaren ziet het er nog toe aardig uit. De, de tijd zal ons leren of dat ook zo blijft. Sociaal Zandvoort en de PvdA hebben vragen gesteld die schriftelijk beantwoord zouden worden. Waarom duurt de beantwoordingen zo lang? Dit is onacceptabel en om te huilen. En als u deze beantwoordt, beantwoordt ze dan ook goed. Het is lastig om een algemene beschouwing te maken op deze manier. En deze door te spreken met mijn partij. Dat is dus voor het eerst in al die jaren niet gebeurd en dat spijt mij en dat mag u zich toerekenen. Voorzitter, we hebben het college geweest op een achttal onderwerpen... waarin feitelijk onjuistheden worden gemeld. We hebben het daarbij over het voorstel... een brede palet van woonvormen en ondersteuningsvormen te realiseren. De bladzijde 34. Dat blijkt over regionale opgaven te gaan... die nog moeten worden ingevuld. Bij we gaan het realiseren... denken we toch echt aan... we weten wat er moet gebeuren en dat gaan we doen... Hetzelfde geldt te aanzien van het voorstel de instrumentale voorzieningen af en om te bouwen. Dat blijkt ook een regionaal voornemen te zijn dat nog moet worden ingevuld. Voorzitter, we zitten nu 3,5 jaar te wachten op de regionale gezondheidsnota. Dus het was verheugend te lezen dat die nota eindelijk is vastgesteld. Bladzijde 46-47. Maar op de vraag of we die nota vast konden krijgen, is het antwoord de vermelding. Op pagina 47 dat de nota al is vastgesteld, is niet juist. En zal waarschijnlijk, dus niet eens zeker, voor het eind van het jaar worden vastgesteld. Op bladzijde 65 zien we een kop staan huisvesting voor ouderen met drie locaties uitbreiden. Maar die kop dekt de lading niet. U zegt helemaal niets over de drie locaties. Wat is uw antwoord? De kop dekt de lading niet. Zandvoort had per 31-12-2015 8.299 woonheden op bladzijde 98 geeft het college aan dat er in 2016 per 1000 bestaande woningen 45 nieuwe woningen gebouwd zijn of worden. Dus totaal 374 en in 2017 50 per 1000 dus 450 nieuwe woningen. Dat maakt een foutje. In 2016 moeten er 42 woningen zijn in plaats van 374 en in 2017 moet het 50 woningen zijn in plaats van 415. Een klein verschilletje voor 697 woningen. Een knieshoor die daarop let. Op bladzijde 117 constateren we een verhoging van 100 belasting 91.000 euro naar 105.000 euro. Dus 15 Vraag, hoe zit dat? Hoe zit dat? Antwoord, de in 2016 is verkeerd vermeld. en moet zijn 104.000 en dus maar 1 verhoging in plaats van... 15%. Op bladzijde 122 wordt gemeld dat een nieuwe entiteit voor reïntegratie wordt opgericht. Maar werk, werkpas bestaat al twee jaar. Foutje, zegt het college. Op bladzijde 125 wordt er gesproken over splitsing bij een eco. Omdat de man of vrouw in de straat niet waarover het gaat, vragen wij op 7 oktober om, om duidelijk op te schrijven wat het inhoudt. Het antwoord op 10 oktober. Het antwoord op 10 oktober is er een mededeling aan de raad verzonden... waarin de splitsing uitgebreid wordt toegelicht. Dus inwoners zien de mededeling van het college aan de raad. Zonder enige schroom en zeer laconiek worden deze zaken afgedaan. Waar zeuren we eigenlijk over, klinkt erin door. Deze zaken viel ons op na één keer doorlezen van de begroting. En je kunt je dus afvragen, hoeveel staan er nog meer in? Een klein pluspuntje... Gelukkig zat bij de Memorie van Antwoord een subsidiestaatje. Anders hadden wij beide, als beide partijen tegen moeten stemmen. Een subsidieoverzicht hoort er alle tijden bij een begroting te zitten. Volgend jaar verwachten wij dus gewoon bij de begroting en niet bij het Memorie van Antwoord een subsidiestaatje. Hier willen we toch echt een toezegging over hebben. De leefomgeving. Als je naar het openbaar groen kijkt zie je eindelijk vooruitgang. Jarenlang roep ik, het moet anders. De laatste jaren is dat opgepakt. Het is alleen jammer dat het meerjarenplan Bomen... na één jaar nog steeds niet behandeld is. De vraag is, wanneer denkt het college deze aan te bieden? Samen met de wijk de groeninrichting en onderhoud te doen. Voorzitter, dit staat al meerdere jaren in de begroting en in de voorjaarsnota. U zegt dat een eerste afstemming zit betreffende het beheer en onderhoud van eigen wijk... is gedaan met bewoners van Nieuw-Noord. De vraag... Wanneer trekt u dit door naar andere wijken? Hoe pakt u dit op? Sociaal Zandvoort vindt het belangrijk dat inwoners meer invloed gaan krijgen op hun eigen leefomgeving. En ook op het openbaar groen. Dus geen woorden, maar daden. Wanneer zien wij die daden, voorzitter? PGB. Persoonsgebonden budget. Sociaal Zandvoort heeft via de gif een interne vraag gesteld over keukentafelgesprekken. In het korte vraag. Mensen met een PGB krijgen deze ook een tafel, keukentafelgesprek. Antwoord. Dit gaat telefonisch bij ingewikkelde zorgtaken. Even kijken, sorry voorzitter. Alleen bij ingewikkelde zorgtaken is er een keukentafelgesprek. Dit antwoord klopt echter niet. Veel mensen met een pgb krijgen alleen maar een briefje op de deurmat met een de mededeling. Dit is het bedrag voor een x aantal uren zorg. Voor onbepaalde tijd. De vraag is, wat is onbepaalde tijd? Elk jaar wordt zorg duurder. Over inflatie wordt niet gesproken. Hoe ruimhartig bent u? Of bent u toch stilletjes hierop aan het bezuinigen? Als dat zo is, vindt Social Zandvoort dat onacceptabel. Ouderen gaan er met hun pensioen al jaren op achteruit. En zo'n brief is ook geen persoonlijk contact. Hoe weet u nu wat echt nodig is aan zorg? Daarom de vraag, welke groepen krijgen een keukentafelgesprek? Welke groepen worden telefonisch afgehandeld? En bij welke groepen wordt, schrift wordt het schriftelijk afgedaan? En het belangrijkste is, voorzitter... Wat is de lengte van onbepaalde tijd? Het kustpact is bijna ondertekend. Welke intentie heeft dit college wat betreft het bouwen van stroombundeloos? Stopt u hiermee of ligt u het concept kustpact naast u neer... en gaat u eigen weg en over een paar jaar spijt krijgen? Voorzitter, toerisme economie. Wat is de reden dat het VVV de komende jaren... rond de 7500 euro meer subsidie ontvangt dan in 2016? Ook met uw twee... ...ook meet u met twee maten wat betreft de zomerparfums op de boulevard. VVV gratis en de andere 500 euro huur. Terugkomend op de ambtelijke fusie. Voorzitter, 2008 was de bestuurskrachtmeting net aan voldoende. Rond die tijd raakte het land in een crisis dus ook zandvoort. Wat inhield dat de raad niet ging investeren... ...maar 10% ging bezuinigen op de ambtelijke organisatie... Het college van BNW waarschuwde de raad niet om dat zeker niet te doen. Op dat moment kon het college niet anders dan een onderzoek doen naar ambtelijke samenwerking. Het ambtelijke apparaat was uitgehold door de 10% bezuinigen. 2009-2010 zijn er gesprekken geweest met Bloemendal en Heemstede over de ambtelijke samenwerking. En deze gesprekken zijn nog niet uitgelopen. 2011 zijn de gesprekken begonnen met Haarlem. College Zondvoort in die tijd bestond uit VVD, CDA, PvdA. De afspraak toen met Halem was een eerste samenwerking aan te gaan op het sociaal domein. Deze is op 1 januari 2016 gestart en gaat naar tevredenheid goed. Wel komen nog steeds foutjes naar boven. Zoals brieven die aan onze inwoners geschreven worden. Waarin staat, als u het niet mee eens bent, kunt u een beroep aantekenen. Schrijf dan naar burgemeester en wethouders te halen. Dit moet natuurlijk Zandvoort zijn. Zoals zei vraagt u aandacht hiervoor. En wil dit bespreekbaar maken in een van de commissievergaderen in januari 2017. Terugkomend op de vergaande samenwerking, voorzitter, de gesprekken van het college van toen, VVD, PvdA en CDA en het college van nu heeft geleid in 2018 tot ambtelijke fusie, ook wel vergaande samenwerking genoemd met de gemeente Haarlem. Waarom deze stap? Als eerste is het van levensbelang dat de kwaliteit van het zandvoortbestuur ook voor de toekomst gewaarborgd wordt. Bovendien is een ambtelijke fusie goedkoper dan een reorganisatie. Is een reorganisatie financieel haalbaar? Sociaal Zandvoort denkt van niet of je moet rekening neerleggen bij onze inwoners met verhoging van lasten. Meneer Paap. Ja, voorzitter. Ja, u, ik, ben, u, ik ben er bijna. Kunt u, nee, kunt u de microfoon iets dichterbij zetten? Want u bent af en toe slecht te verstaan. Oh, ja, ja. Is een reorganisatie financieel haalbaar? Sociaal Zandvoort denkt van niet. Of je moet de rekening neerleggen bij onze inwoners met verhoging, verlasten en daar is Sociaal Zandvoort val kant op tegen. Of de brief geschreven wordt in Zandvoort of halen, zal de meeste inwoners een worst zijn. Als onze inwoners maar in het gemeentehuis alles kunnen afhandelen. Zodat zij niet voor wat dan ook naar halen moeten. Dus ook aanvraag van uitkeringen, afhandelingen daarvan. Ook zorgaanvragen, noem maar op. Het moet zo zijn dat de burger nooit en te nimmer voor wat dan ook naar Halen moeten. Voorzitter, ik sluit af. Bij een ambtelijke fusie, de Raad blijft aan het roeren. De gemeente Zandvoort blijft gemeente Zandvoort, dus zelfstandig. Zoals de Zandvoort is ervan overtuigd dat door de ambtelijke fusie... de slagkracht en de kwaliteit naar onze inwoners op een hoger niveau komt te staan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Ik kijk even rond. Behoefte aan een vraag of een opmerking? Dat is niet het geval... Dank voor uw inbreng uh, allen. Ondertussen worden de algemene beschouwingen uitgedeeld. En ze zijn gedigitaliseerd inmiddels. Ik kijk even de portefeuillehouder financiën na. U gaf aan de voorkant aan dat u een schorsing wilt om even de stukken... Uh, een van de andere collegeleden, behoeft aan een schorsing... Ja. Er wordt toch hier gevraagd om een korte schorsing Ik stel voor dat we even een, een kwartier schorsen Waarschijnlijk iets korter Proberen we iets te comprimeren Maar dat hoort u dan als we eerder terugkomen Ik schors de behandeling Ja dames en heren dat hebben We hebben op dit moment een schorsing bij de radio bij de, bij de raadsvergaderingen We gaan wat muziek draaien En daarna zijn we weer terug bij de raadsvergaderingen Als jij je kleren aantrekt zonder haast, en na zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde. schaduw kom mij voor Love. Zoord verdwijnt, laat mij dan. Zelfs die naam is mooi. Hier op CFM Zandvoort in de schorsing van de raadsvergaderingen. En dan uh, gaan we zo luisteren naar a Code and the Bee. Met het nummer Zoek jezelf. Demonstructie 11. Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het simplistisch verbond. En onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend. Allemaal op weg naar niets Doen we zus of zomaar iets Soms net echt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 Dat een glimlach beter staat Zoek jezelf, boerens, vind jezelf Wees en blij van in jezelf Zoek jezelf, boerens, vind jezelf Wees en blij van in jezelf code and the b zoek jezelf live op ZFM Zandvoort Dan gaan we nu naar het nummer Stef Bos. Van Stef Bos met uh, Papa hier op de, tijdens de schorsing van de raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. Ik heb dezelfde ogen.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 En dames en heren, ondertussen zijn de raadsvergaderingen nog niet begonnen. Maar uh, hebben we draaien nog lekker een uh, nummertje totdat de raadsvergadering beginnen. En uh, de schakelen live over. Ah, ik hoor dat we weer beginnen. We gaan de dus schakelen live over naar de raadsvergaderingen op C FM Zandvoort. Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering. De vergadering is geschorst op, op verzoek van het college... om zich even te beraden over de algemene beschouwingen. Uh, ik geef portefeuillehouder Bluis als eerst het woord. Meneer Bluis. Ja, dank u wel, uh, dank u wel uh, dames en heren, voor uh, de inbreng van de alle fracties. Uh... Dan ga ik nu proberen wat antwoorden en wat weerspiegelingen te geven. Ik, pro, ik begin eerst wel even wat algemeen, niet minder al, de specifieke vragen en dan ga ik wat meer naar algemeen. Even naar, naar richting OPZ over bedrijventerreinen Nieuw-Noord en, en de zorg over het beschikbaar hebben van voldoende ruimte om daar bedrijven... Te, te vestigen op het gebied wat we daar ook voor bestemd hebben wat ook in de structuurvisie zo is genoemd. Volgens mij is dat geborgd op dit moment. Het is goed ook overleggen al de plaats uh, Het voorontwerp bestemmingsplan komt volgende week donderdag ook nog ter bespreking en ter uitleg eigenlijk vooral in de commissie, dus dan kunt u dat ook volgen uh, de kunnen het ook volgen en vervolgens uh, het voorontwerp bestemmingsplan uh, dat gaat de procedure in dus dan krijgen we daar de reacties op dus dan kunnen we dat ook allemaal uh, meten en proeven uh, ten aanzien van de blauwe tram en uh, de verandering van de multifunctioneel ruimte het uh, ja, bericht of de, de, de indruk die u, die u geeft is alsof er uh, niet gesproken is uh, met, uh, met name de, gro de grootste gebruiker uh, dat is wel degelijk gebeurd. Het is allemaal in overleg gaan met alle gebruikers. Er hebben twee, drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Uh, dat was best een hele klus. Ik ben er dan bijna een jaar mee bezig geweest. Want het lag natuurlijk ingewikkeld. Met de bibliotheek. De bibliotheek die daar gehuisvest was. Inderdaad een hele mooie locatie is. Maar het is niet zo dat de Brits vereniging er alleen zit. Er zitten meerdere verenigingen. Daarnaast was het de opzet om uh, dat uh, gebouw meer multi Functioneel te maken. Nou uiteindelijk. En ook met instemming. Van de Brits vereniging. Is deze locatie gekozen. En iedereen heeft water bij de wijn moeten doen. Ook de bibliotheek. Want de bibliotheek heeft een behoorlijke ruimte afgestaan. Dus volgens mij is dat tot tevredenheid. Uh, alleen op dit moment. Het, het gaat niet zoals het zou moeten allemaal. Want de uh, problematiek rond de... Uh, nou, de temperaturen, de luchtbehandeling enzovoort zijn behoorlijk groot in het gebouw. dat gebouw. Dat weet u ook vanuit de scholen. En dat speelt ons nu ook parten bij deze ruimte. Er waren ook al klachten van de bovenruimte dat, dat het daar heel slecht was. En het blijkt gewoon dat het systeem toch onvoldoende capaciteit heeft. Eerder komen we daarop terug, maar ook met mededelingen naar u over wat er aan de hand is. Hoe we het gaan oplossen. En het zal ook wel wat financiële consequenties hebben. Maar dat geldt niet alleen voor het inrichten van die multifunctionele ruimte. Dat geldt ook voor het schoolgebouw. Er zijn wel al dingen gerealiseerd. De bovenruimte is al in twee ingedeeld. De jeugdton kan erin erachter kunnen aan de gang. De, de ingang is al opengemaakt. Met de beheerder van de lounge ontstaat er nu ook al synergie tussen de bibliotheek en de lounge. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Het is inderdaad nog wachten. Maar het is in tegenspraak van wat u zegt echt in samenspraak gegaan, ook met de Brits Club. Um, de, dan ga ik door naar um, de vraag van uh, de hockeyvelden. Um, het waterveld, um, u krijgt de voorjaars, nee de najaarsnoten komt eraan. Daar wordt veld 2 van de hockeyclub, daar zou eerst alleen een toplaag op komen. Maar de onderlaag is ook uh, niet in orde. Dus daar wordt nu een extra investering voor gevraagd. Voor over een jaar staat veld 1 ingepland. En uh, dat we hebben van een waterveld is wel uh, ja, eigenlijk in deze tijd voor hockeyclub uh, een, een vereiste. Uh, hockeyclub heeft daar ook ideeën op. Want als zij een waterveld hebben, dus dan zou water, veld 1 misschien wel een waterveld kunnen worden. Kunnen zij ook uh, grotere clubs uh, naar Zandvoort halen. Dat is ook weer goed voor de economie. Dus we zullen in de sportnota... Maar van u trouwens ook volgende week donderdag een mee wordt genomen in de stand van zaken... en hoe we dat verder gaan aanpakken, zullen we dat dus ook meenemen. Um, het, het CDA um, over de, de vrijwilligers en de zorg over de mantelzorgers. Um, volgens mij is er bij de voorjaarsnota en volgens mij nu ook in deze begroting gemeld... dat wij niet met separate nota's gaan komen, maar dat het ingebed wordt... bij de uitvraag die, die nu loopt, bij alle instellingen voor het invulling geven aan de basisinfrastructuur. Dus daar gaan we op toetsen. En dan kunt u, u krijgt ook die informatie allemaal terug... wat wij daar voor afspraken mee maken. En daar kunt u ook toetsen... of vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid... door die partijen die dat nu ook al verzorgen... goed ingevuld worden. Zij weten dat er extra middelen ter beschikking staan. 2 keer 25.000 euro. Gewoon 25.000 euro extra. En innovatief 25.000 euro. Dus mede afhankelijk van wat zij inbrengen kunnen we toetsen of er voldoende invulling wordt gegeven... aan extra vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid. Dat, wij proberen ook die interactie steeds meer op te zoeken. Dat is ook het voornemen van dit college, hè, participeren. Maar in alle brede zin van het woord. Dus ook hier probeer je met, door een stimulans te geven... dat zo verder op te pakken. Um, dan um, nog wat specifieke vragen. Uh, GBZ over de, de structuurvisie... Ja, volgens uh, niets mee gedaan. Volgens mij uh, is uh, deze begroting uh, bij de inleiding wordt heel nadrukkelijk de structuurvisie gezegd van we gaan die nu oppakken. De zeven uitgangspunten worden benoemd. En bij de invulling van de strategische beleidsagenda gaan we dat ook neerzetten. Volgens mij is dat de eerste begroting waar dat zo specifiek staat. Dus wat dan betreft wordt u volgens mij wordt GBZ daar op een zijn wenken bediend. Uh, dan ga ik naar de Partij van de Arbeid. De vraag over de jeugdzorg. Waarin u vraagt van... Goh, ja. Dat is met die ambitie. Nou, Even voor de duidelijkheid. De ambities die staan in die begroting. Dat zijn eigenlijk de geformuleerde ambities. Bij de coalitievorming. Die staan daar neergezet. En ik ben het met u eens dat de ambitie moet zijn om het... Een derde, twee derde, om te buigen naar twee derde, een derde. ben ik het helemaal met u eens. Dus de, de vraag is, waar gaan we dat opnemen? Want ik heb uw abonnementen al gezien. Uh, dus, dus daar kunnen we het straks even goed over hebben. Want je zou kunnen zeggen, we gaan een, een prestatieindicator eraan wijden. Om dat te doen. Maar u heeft verschillende notas al over de jeugdzorg gekregen. Ook daar wordt u... Volgende week donderdag wordt u meer over bijgepraat. We zijn volop bezig met de kanteling. We zijn volop bezig met het uh, verder positioneren van het centrum jeugd en gezin. En dat is allemaal gericht om wat u graag wilt te bewerkstelligen. Alleen um, daar wordt ook uh, landelijk naar gekeken en uh, uit onderzoekers een bepaalde hoogheera uh, heeft al dat ook al naar gekeken en hij zegt: ja, dat is allemaal heel mooi. Die ambitie in vijf jaar. Maar u moet er echt van uitgaan dat het 10 tot 12 jaar gaat duren voordat u van 1 derde naar 2 derde komt. Het gaat dus niet zo snel als dat we zouden willen, want er moeten nog een heleboel dingen gebeuren. We zitten nog in het transformatieproces. Uh, we zijn bezig uh, nog steeds met uh, de jeugdzorginstellingen. En u heeft daar ook volgens mij ook een brief over gehad. Daar krijgt u ook nog antwoord op. Er zijn wat discussies over ja, wie moet nu die innovatie gaan regelen daar. Wie pakt het transformatieproces op. Dus we zijn pas twee jaar bezig. Dus we hebben nog een heleboel hele dingen anders te regelen. Dus ik, ik onderschrijf wel dat u die ambitie hebt. Maar, dus we, we zullen kijken naar dat abonnement. Maar wij zeggen dus wel dat dat 10 à 12 jaar gaat duren voordat we daar zouden komen. Uh, maar ik ben het er wel mee eens dat we die ambitie op een of andere manier moeten verwoorden in onze begroting en in onze, onze uitgangspunten. Uh, de reserveontwikkelingen en de beantwoording daarvan en over die financiële vragen. Nou, het is uh, absoluut niet de bedoeling van deze wethouder om, de, om die confrontatie op een bepaalde manier op te zoeken. Om te, u tegen daarin te strijken, tegendeel zelfs. Ik probeer... Wij proberen steeds uh, door veel informatie te geven over de financiën transparant dat met u door te nemen. Uh, als ik kijk naar de reserve, reserve stedenbouwelijke ontwikkelingen. U, u heeft inderdaad gezegd: god, daar, daar moet een, een getal aangehangen worden, daar, daar, daar moet een, een norm aangehangen worden. En toen heeft u gezegd: ja, dat, dat moet een maximum zijn. Maar het is een reserve en het is een reserve die wordt gevoed vanuit ontwikkelingen, vanuit stedenbouw... of eh, grond inbreng en vervolgens wordt het gebruikt om daar weer afdekkingen te doen. En wat zie je over het algemeen bij reserves... dat daar eh, niet met maximumbedragen wordt gesproken... maar met minimaal... dat is bij de algemene reserve, het is minimaal zoveel... om iets te kunnen afdekken. Dus vandaar dat wij dat hebben, wel naar gekeken hebben... maar uiteindelijk tot de conclusie zijn gekomen... dat, dat we minimaal een bedrag moeten vaststellen... Per Per begrotingsjaar. En ik ben het met u eens, dat kan je elk jaar bijstellen. Want afhankelijk van de ontwikkelingen die er zijn, zeg je van goh, uh, ik uh, wil het hoger hebben. Uh, af, maar dat, afhankelijk van uh, de storting daarin, en dat hangt ook vanaf wat er in een begroting gebeurt. Dus als er bijvoorbeeld geen grond verkocht wordt of geen toevoeringen kunnen plaatsvinden, kan het, kan het bedrag dus ook niet stijgen. Dus, dus, dus het is een dynamisch proces. En wij zeggen van... God, nu hebben we hem op 125.000... 1,25 miljoen vastgesteld. Waarom? Omdat hij iets moet afdekken. Bepaald, bepaalde ontwikkelingen... in die grondexploitatie. We hebben nog gelden nodig... verwachten we... vanuit die pot uiteindelijk... om bestaande grondexploitaties... in stand te houden... en om daar op te kunnen anticiperen. En de rest, in dit geval is er dus een overschot, kunnen we gebruiken. Vandaar dat wij niet met zeggen van we moeten niet, juist niet met de maximaal... Ik had het misschien eerder aan u moeten aangeven... maar wij hebben getracht dat in deze begroting neer te zetten dat dat duidelijk was... en het is absoluut bedoeld om niet, geen antwoord te geven op uw vraag. Dus misschien dat we er straks nog verder over kunnen discussiëren... Maar dat is ongeveer de strekking. De algemene reserve, ja, dat, dat, daar is ook eerder gesproken over percentages. Uh, ja, wij zeggen van 5 à 6 miljoen. Hou, hou dat nou aan. Uh, heb ik toen ook toegelicht. Wij denken dat dat op dit moment uh, voldoende is. Maar ook dat kunnen we elk jaar aanpassen. Het is ook aan u om die begrotingsuitgangspunten. Want dat worden begrotingsuitgangspunten. Dan passen we ze aan afhankelijk van de ontwikkeling. Ja, en dan kom, ik, dan kom ik op die ratio's. Ja, die, die ratio's die ontwikkelen zich. En soms razendsnel. Um, de begroting, als je twee, vanuit 2015 redeneert... Uh, wat, wat zien wij in, in Zandvoort? Uh, investeringen, uh, doordat we toen we starten... Uh, hadden we een hele zware start. We, we, we wisten niet waar we zouden eindigen. We zaten eigenlijk in de rode cijfers. Dus dan ontstaat er een, geen investeringen. Dat was daarvoor al door het vorige college ook al ingezet. Dat, dat heeft effecten op je rente en je afschrijving. Maar dat stopt niet in een jaar. Als je dat een jaar doet en het jaar erop, heeft het zijn effect al in de toekomst. Dus dat zet zich door. Dus dat gaat cumuleren, dat effect. En als er dan vervolgens overschotten komen. Twee, hè, dat begon al bij, uh, bij het vorige college... 2,5 twee, miljoen over. Bij het vorige college... Uh, rekeningen uh, 2013. En 14 weer. En 15 weer. En dan gaan die ratio's gigantisch snel... die gaan schuiven. Die, die gaan zich ontwikkelen. Nou, Wat wij elke keer proberen laten zien... de actuele stand van zaken. Er zit een rekening en een systematiek achter. En dit is gewoon de actuele stand van zaken. En we moeten blij zijn. Het is bijna allemaal groen. Ja, en we hebben, we hebben gewoon een hele gezonde positie op dit moment. Maar wat we nu nog wel moeten gaan doen op dit moment is omdat we nu die ambtelijke samenwerking hebben gezegd van daar gaan dus middelen, extra middelen tijdelijk in en die moeten uiteindelijk weer teruggestort worden naar de algemene reserve. Dat gaat dus invloed hebben de komende twee jaar negatief op dit verhaal. En over, dus we moeten dat wel in balans houden. Dus als we Verder dus nu willen gaan investeren, zullen we nog wel even moeten kijken... wat op korte termijn betekent die ambtelijke samenwerking... want die gaan een beslag leggen op die liquiditeit. En door, door die overschot ontstaat er dus ook overschot in de liquiditeit... weer minder rente. De rente is nog steeds gigantisch laag. Dus die, die algemene reserve, die groeit. Ja, ik kan het niet uh, mooier maken. En het, het is gewoon de werkelijkheid die hier genoemd wordt. Dus er is geen manipulaties, dingen verkeerd... Uh, als de heer Tonen daar nog een keer met me over wil praten en dat we dat dus op een andere manier uitleggen, ik, ik ben toch bereid om dat te doen. Maar dit is gewoon, gewoon de, de waarheid. Dan ten aanzien van de strategische investeringsagenda. Ja, daar, daar spreken wij over uh, een ambitieniveau. We hebben een structuurvisie die we nog steeds. Die hebben we niet voor niks gemaakt, hè? toch? Dat kan het, onderschrijft u toch? Zeven punten erin. Nou, die ambities die gaan nog wel verder als die, uh, als die 100 miljoen. Dus als je niet zegt, ik heb die ambitie niet. En vervolgens, je er, En wij zeggen, nou, als wij hebben gekeken. Wij, dacht, wij denken dat we met 6 miljoen die ruimte hebben. Want we kunnen uit de stedenbouwkundige reserve ongeveer 3 miljoen halen. En we zouden 3 miljoen kunnen halen uit de ontwikkeling op de algemene reserve. Nou, ik zie de najaarsnota er ook alweer bij staan. Dan ziet u ook alweer een positief getal ontstaan. Dus... Ik schat nu alweer in dat ook de, het opvangen van hetgeen wat bij de ambtelijke samenwerking tijdelijk extra nodig is... dat dat ook alweer bijna gedekt is. Ja, ik, sorry, ik kan het niet slecht te voorstellen, maar het is alleen maar positief. Het heeft met de economie te maken. Zijnen staan op groen. Ook uh, de Rijksbijdrage uh, groeit weer. We krijgen dus weer meer inkomsten van het Rijk. is ook structureel, ik zie ook in de najaarsnoten. Dus laten we datgene wat zich nu positief zich ontwikkelt ook gebruiken. En daar proberen we ook ons ambitieniveau op neer te zetten. Um, de reddingsbrigade. Ik, ik wacht het uh, abonnement of de motie af. Want dan kunnen we daar verder uh, op terugkomen. De inkomstenoverdracht, De beroemde subsidielijst. Toen de heer Tone op strand zat heb ik inderdaad iets in die richting wat u zegt zo gezegd. Maar volgens mij ik heb wel wel geprobeerd een context te schetsen. Namelijk op de begroting staat. De tabel zal mede aan de hand van de nog lopende procedure uitvraag. Basisinvestuur in het socialaal nog separaat worden aangeleverd. En toen heb ik bij de handel gezegd. We zijn nog steeds met die uitvraag bezig. Dus we kunnen de lijst nog niet produceren. Dat, dat was de reden. En toen heb ik gezegd. Maar let wel op. In deze begroting. En in die context heb ik dat gezegd wat de heer Tonen op dat mooie strand in. Waar was het meneer Tonen? Mallorca. ...Majorica, onder het genot van een biertje denk ik zo ongeveer, of een glaasje wijn. Dat ik, dat ik heb gezegd, maar de, de, de, de cijfers zijn wel verwerkt gewoon in de begroting. Per thema zijn ze in de begroting verwerkt. Dus u, u, u, u heeft die cijfers al. En ik snap, ik begrijp ook dat u die lijst wil hebben. Want, want daar, daar kijkt u naar. Daar keek het uh, raadslid Bluis ook altijd naar, meneer Tonen, dat klopt. Dus, dus, dus ik zeg toe ook naar de heer Paap, die het ook specifiek vraagt... En die heeft mij ook natuurlijk weer getriggerd. En zei, dan keur ik de begroting niet goed. Dus ik heb natuurlijk gezorgd dat die lijst er toch kwam. Maar er zitten nog wel wat kleine verschuivingen in. Maar dat ziet u dan weer als we die uitvraag van die basisinfrastructuur verder binnen hebben. Het uh, nou, lang duren van die schriftelijke vragen. Ik, ik wil daar graag nog eens een keer over praten. Uh, u, Paat, u weet en, en uh, mevrouw Rietkerk ook. Ik wilde ze toen mondeling beantwoorden. Zodat iedereen dat wist. Nou, dat, dat kreeg ik niet voor elkaar. Uh, vervolgens heb het inderdaad te lang geduurd. Dus, maar we moeten proberen iedereen alles op tijd aan te leveren. Want u moet zich voorstellen, ook in de ambtelijke organisatie. Het weer, allemaal vragen overal rond krijgen. Dan blijft er weer twee hangen. Dat kost gewoon te veel tijd en energie. Dus laten we er naar kijken. Ik trek het me wel aan, want ik, uh, ik uh, vind het jammer dat dat dan een, een smetje geeft op, uh, op dat gebeuren. Uh, de heer Paap, en denk ik ook de heer Tonen, want jullie hebben dat samen gedaan. Ik, ik, ik ben erkentelijk voor het feit dat u kritisch aan begroting doorkijkt... en ook, ook af en toe lekker even zo aangeeft van dat is niet goed, ook dat herken ik. Dus wat dat betreft, uh, de, daar zullen we beterschap ook over de tekst, ben ik het ook met u eens, dat moet gewoon netter en beter... Uh, regionaal gezondheidsbeleid, ja, ik, dat, dat zou vastgesteld worden. Maar ik ben afhankelijk van nog tien andere gemeentes en het moet nog steeds vastgesteld worden. En ik verwacht het uh, komende uh, overleg dat het vastgesteld wordt. Volgende week, ja, het, het regionaal en, en volgende. En, en, en daarna aansluitend gaan we onze lokale nota maken. En de gesprekken daarover vinden eerder plaats met, met, alle, met alle aanbieders in Zandvoort om daar ook invulling aan te geven. Dus helaas, sorry, het duurt lang, meneer heb gelijk, Het duurt heel lang, meneer tonen. en je er al drie keer om gevraagd. En het, ik krijg dat dan toch niet voor elkaar om dat naar voren te halen. Dus jammer, maar ik ben ook afhankelijk wat van anderen. Maar ik zal mijn best doen en ik hoop dat we een hele mooie nota krijgen. Uh, de drie locaties, van, uh, dat, dat, heeft een, dat was de ambitie. Van, van, van AMI. Nou, ondertussen, u weet dat AMI ook weer gaat fuseren. Dus ik, ik, ik moet ook gaan vragen wat die ambities. Dus we hadden het eigenlijk beter weg kunnen halen. Ik geef dat toe. Dus u moet het, ik, op het moment dat er weer wat meer duidelijk is... over hun ambities en hoe ze dat gaan invullen... dit was de ambitie van vorig jaar... Eigenlijk heeft het college nog steeds wel die ambitie. We zouden graag op drie locaties kleinere eenheden hebben. Dus wat dat betreft. Maar wij zijn daar niet bepalend in. Nou, die andere vragen. Hondenbelasting enzovoort. Splitsing Eneco. Ja, oké. Okay, daar daar komt, kom ik ook eerder eens op terug. U hebt een memo gehad. Uh, maar oké. Okay, okay, het heeft verder geen gevolgen voor, voor, uh, voor, voor de, alles wat er omheen gebeurt. Het is meer een techn, in eerste instantie een techniek. er wordt gewoon gesplitst. In eerste instantie, maar dan kom ik nog bij u terug. Want ik moet ook daarmee naar u toe. En pas later ga ik, kan je zou gaan beslissen om daar anders mee om te gaan. Maar in principe is het eerst de bedoeling om het helemaal... Te, heel ingewikkeld proces met belastingen en in, heel ingewikkeld. Maar u wordt daarover geïnformeerd. Subsidiestaat heb ik het over gehad. Uh, de, de PGB's. Uh, u, u, u maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de, van de, van de PGB's. Alles wordt duurder. Nou, PGB's worden tarieven worden geïndexeerd. Dus wat dat betreft loopt dat mee. Uh, bestaande pgb's die worden gewoon verlengd. En dat gaat op die manier. Maar de nieuwe pgb's worden nu met keukentafelgesprekken verder opgepakt. Dat is in lijn. Dat wordt u ook nog verder over. Dat heb ik al aangekondigd over de herindicaties van de huishoudelijke hulp. In die lijn wordt dat nu verder opgepakt. Dus daar proberen we ook die verbeterslag die u wenst te maken, meneer Paap. Uh, dus nogmaals compliment ook aan de Partij van de Arbeid en uh, Sociaal Zalvoort voor hun kritische... Maar positieve blik, zesje, zes en een half, zeven meer Tonen. Ik hoop dat we daarover kunnen hebben. Misschien kunt u me dan... He? Ja, ja, ja, maar oké. Okay. Maar we moeten elkaar wel overtuigen en dus we moeten wel uh, proberen... Nou, het zal toch wel een zes en een half worden, hoop ik. Um, Vijf min. Nee, nee, nee. Het was al een, een sessie, meneer Kramer. Meneer, meneer Bluis, ja. let u op de tijd. Ja, ik let op de tijd. Volgens mij heb ik die vraag nu allemaal gehad. Dan ga ik naar het, het, het, het ambitieniveau van, van, van dit college. Ja, ik, ik, ik, ik hoor hele positieve verhalen. En ik, ik hoor een, een, wat negatief, heel negatieve verhalen. Maar over het algemeen toch ook wel instemming. Ook complimenten aan GWZ, dat ze de begroting best wel goed vinden. Dus nou, daar, ben ik, daar ben ik ook heel blij mee. Nou, de structuurvisie pakken wij daarin op. Maar, ja, ik krijgt van mij daar een compliment voor, mevrouw. Um, maar als u naar pagina 14 en 15 kijkt... Ja, er wordt gezet de ambities, het bestuur op hoofdlijnen. Onze hoofdlijn, die, die is ook al genoemd, hè? gezond financieel beleid... Uh, toeristisch-economisch goed bezig zijn, zorgen... Nou, die drie elementen, die, die, dat zijn de, de rode draad. En die, die rode draad, die wordt gewoon ingevuld. Natuurlijk hebben we de economie mee, maar die wordt gewoon ingevuld. En dat zien we ook terug in de najaarsnoten. Kunt u ook terug. Het gaat beter met Zandvoort. We zijn goed op weg in het sociale domein. De financiën zijn gezond. We hebben de wind wat mee, maar laten we daar blij om zijn. Uh, en dan kijk je naar pagina 14 en 15 en wat wij trachten te doen is gewoon per beleidstaak op te schrijven wat daar allemaal, allemaal gebeurt. Nou, en dat is best veel. We zijn, we zijn met die transformatienoten. Het sociale domein blijft aandacht vragen. Maar je ziet dat we innovatief bezig zijn. Zo'n herindicatie, huishoudelijke hulp, dat doen we gewoon. Klaar. En, en daar, zijn, daar zijn we al mee bezig. En, en nu komt pas de berichten van de zorg. Daar houden we geld op. Wij, wij hebben al de actie gezet om het in te vullen. We gaan extra inzetten daarop. Er zijn nieuwe basisramingen gemaakt. Dit jaar houden we nog over. Maar volgend jaar zal het waarschijnlijk wel neutraal zijn. Maar dan hebben we het wel ingezet. Voor het Centrum Jeugd en Gezin. Voor de kanteling. Voor de basisinfrastructuur, Voor het sociale wijkteam. Wat, waar echt extra capaciteit ingezet wordt. Uh, voor, voor subsidies. Dus dat gaat gebeuren. De blauwe tram zijn we volop mee bezig. Dat gaat verder als alleen maar voor de Brits Club. Dat, dat, wordt, dat moet een multifunctioneel centrum. We hebben extra middelen vrijgemaakt. Voor een, voor ook om daar, een, een, uh, gewoon daar net zoals bij Pluspunt ook in het centrum de zaken te ontwikkelen. Dat gaan we verder ontwikkelen. Verzelfstandiging museum zijn we bezig. Sportnota gaan we proberen een heel breed verhaal neer te zetten. Duurt langer, geef ik toe. Maar we gaan er mee aan de gang. En dan kom ik ook op... De kerntagendiscussie. Bij al die punten. Wordt in feite. Uitvoering gegeven aan de kerntagendiscussie. U wilde dat graag. Kerntagendiscussie noem ik. het heb er een discussie gehad over met mevrouw Gurenzon. Ik had het altijd over een keuzediscussie. En het is ook een keuzediscussie. En, uh, en er is vervolgens uh, door de is het aan het college gegeven en er is dus nu een hele uitwerking, het plan van aanpak zit dus verwerkt in die dingen, in die zaken het toeristisch-economisch beleid en de invulling verder daarvan is in feite kijken van wat is de kerntaak wat van, van de gemeente Zandvoort daarin, wat gaan de ondernemers zelf doen, hoe gaan we dat stimuleren en daar probeer je eigenlijk gaandeweg dat te doen, dat dat een wat ander karakter heeft gekregen als daarvoor, dat is logisch toen dit college aantrad, zaten we met een... Ik vergeet dat nooit, de voorjaarsnota... Structureel 700.000 euro tekort. En toen we moesten we collegeonderhandelingen... Ja, bepaald beteien, ja, dan moet een discussie, Want dan kunnen we dat allemaal... hup, En dan moeten we miljoenen bezuinigen. Maar na een, een jaar bleek al dat dat een, dat een de andere staat is. Dus die kerntakendiscussie is omgebouwd naar een meer een keuzediscussie... En een discussie om meer te kijken wat gaan we samen doen... Wat doet de gemeente? Wat kan de samenleving? Wat kunnen de verenigingen? En dat proberen we allemaal bij die beleidsstukken verder mee te nemen. Dus volgens mij ambitie genoeg. Nog veel werk te doen. We zitten ondertussen inderdaad met die ambtelijke samenwerking. Dus dat vraagt heel veel energie van de, de organisatie. En um, ja, ik denk dat ik in eerste termijn het hier maar mee zal laten. En ik dank u allemaal voor uw positieve inbreng. En uh, ik zal het ook doorgeven aan de organisatie. Dank u wel, wethouder Bluis. Behoefte tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.